Yes, we saw this green cloud coming toward us, just rolling slowly along the ground, and behind it a grey mass of Germans in grey uniforms, and the, some kind of respirator, they looked grotesque, and their cylinders are dispelling this gas in front of them. And we uh, wondered just, what is this? This is not war, it's not uh, convention. We felt pretty mad about the whole thing, and then the uh, One of our boys who was chemist got a smell of this, this chlorine chlorine gas and we all uh, advised us to urinate on our handkerchiefs or of putty and, and saved our lungs from the gas well, then we knew that we just had to hadden, up in the front line were our own boys who had not and ran deze korte getuigenis komt uit voices of the first world war Een audioreeks van de BBC in samenwerking met het Imperial War Museum. De reeks staat gewoon op YouTube en vertelt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog aan de hand van verschillende interviews met veteranen. Het fragment dat ik hier liet horen betreft het meest huiveringwekkende oorlogswapen van die periode, namelijk gifgas. Daarom wordt soms wel beweerd dat de Eerste Wereldoorlog er een was van de Chemici, terwijl de Tweede Wereldoorlog die van de Fysici was. Er waren uiteraard ook andere wetenschappelijke bijdragen in de Eerste Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld de verbetering van radiocommunicatie. Maar het gebruik van gifgas is wel wat men het meest associeert met deze Eerste Wereldoorlog. Kloorgas werd voor het eerst succesvol gebruikt op 22 april 1915 in Ieper. Een groen-gele wolk verspreidde zich met de wind over niemandsland heen de loopgraven in. De giftige stof activeert het immuunsysteem, waardoor zich vocht ophoopt in de longen met verstikking of zuurstoftekort als gevolg. 1500 soldaten stierven die dag. En niemand was hierop voorbereid. Aangezien de Haagse Vredesconferentie van 1899 een verbod had ingesteld op het gebruik van gifgassen en andere chemische wapens. De chemicus achter deze operatie was Frits Haber. De man die erin geslaagd was om stikstof aan de lucht te onttrekken en zo ammoniak te synthetiseren voor de productie van kunstmest. Maar hier had hij zijn kennis ten dienste gesteld van chemische oorlogsvoering. In de persoon van Haber tonen zich twee kanten van wetenschappelijk vernuft. Enerzijds is er dus zijn werk rond kunstmest, waar vandaag de helft van de wereldbevolking van afhankelijk is. Aan het werk van deze man hebben miljarden mensen dus hun leven te danken, of te wijten afhankelijk van je filosofische ingesteldheid. Anderzijds was hij zeer bedreven in het ontwikkelen van gifgassen voor het Duitse leger. En ondanks het feit dat Haber zelf Joods was en al in 1934 zou sterven, zou zijn werk in de volgende oorlog gebruikt worden voor de gaskamers waarbij miljoenen Joden met een ongezien efficiëntie de dood werden ingejaagd. Habers vrouw, Clara Immerwahr had zelf ook een doctoraat in de chemie. Zij beschouwde het gebruik van gifgas als een pervertering van de wetenschap. Het corrumpeerde de discipline van de chemie die nogthans veel moois te bieden had. Ze smeekte haar man om zijn werk rond gifgas te staken. Maar haar smeekbeden viel in dovenmans oren. Een wetenschapper behoort de wereld toe in tijden van vrede, maar hij moet zijn land dienen in tijden van oorlog, zou hij gezegd hebben. Bovendien was het een manier om talloze levens te redden, aangezien het de oorlog vroeger ten einde zou kunnen brengen. Het is een logica die ook voor de atoom zou worden, maar die Clara immerwaar niet wou aanvaarden. Ze pleegde dan ook zelfmoord met het dienstwapen van haar man. En Frits Haber zelf, die trok gewoon onverstoord terug naar het slagveld. Haber en Immerwaar stellen ons de vraag voor welke doeleinden de wetenschap moet aangewend worden. Al tijdens de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw werd een pleidooi gehouden voor de praktische voordelen van wetenschap. Zowel industrie, gezondheidszorg als andere takken van het maatschappelijk leven zouden gebaat zijn bij de uitbreiding van onze kennis. Maar de wetenschappelijke methode bevat geen filter op liefdadigheid. En het was al snel duidelijk dat kennis ook handig kon zijn voor het ontwikkelen van oorlogsmateriaal. Tegen het einde van de 19e eeuw was de wetenschap daarom reeds betrokken bij het ontwerpen van betere explosieven en betere wapens. En die trend, die dus al aanwezig was, kreeg een stevige impuls tussen 1914 en 1918. De experimenten met gifgas gaven aanleiding tot de ontwikkeling van verschillende soorten andere gassen. Mosterdgas, ook bekend onder de naam iperiet, is daar een goed voorbeeld van. De naam is enigszins misleidend, aangezien het bij gewone temperaturen om een vloeistof gaat. Een mist van kleine vloeibare druppeltjes. Het gif veroorzaakt bijzonder pijnlijke blaren en kan tot tijdelijke of definitieve blindheid leiden. Bij wie het gif inademt, kan het de slijmvliezen van de ademhalingswegen wegvreten. En in hoge dosissen kan het de huid wegbranden tot op het bot. De ontwikkeling van mosterdgas en andere manieren van chemische oorlogsvoering gebeurde niet luider aan Duitse zijde. Ook de geallieerden zouden onderzoek starten naar chemische wapens en zouden die ook gebruiken. Dat onderzoek ging ook na de oorlog door trouwens. In een periode van slechts vier jaar tijd zijn zo'n 40 miljoen mensen gedood of verwond. Dat was niet louter het gevolg van technologische vernieuwingen. Het was vooral ook een kwestie van een complexer wordende bureaucratische organisatie. Door wetten op de dienstplicht konden staten plots enorme massas jonge mannen mobiliseren om opgeofferd te worden in het belang van de natie. En hoewel efficiënter en dodelijker wapentuig uiteraard bijdroeg aan het geweld, stond er toch nog een limiet op de samenwerking tussen militairen en wetenschappers. Het militaire establishment stond namelijk eerder afkerig ten opzichte van advies van wetenschappers. De oorlog zou de banden tussen beide gemeenschappen slechts gradueel versterken, maar eigenlijk als belangrijkste gevolg dat een stevig fundament was gelegd voor een volgende oorlog. En ondanks de vreedheid zou gifgas geen doorslaggevende rol spelen in het verloop van de grote oorlog. Een eeuw later zou de bijdrage van wetenschappers wel een beslissende invloed hebben op de uitkomst van het geweld.